Het vliegtuig dat sinds donderdag aan de grond werd gehouden... op de Franse luchthaven Chalon-Fatry in het noordoosten van het land... is vertrokken naar India. De Franse autoriteiten kregen de anonieme tip... dat er sprake was van mensensmokkel. In het Romeinse toestel zaten ongeveer 300 passagiers uit India. Ze vlogen vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Nicaragua... en maakten een tankstop in Frankrijk. Daar werd het toestel tegengehouden... omdat de inzittenden illegaal naar de VS zouden willen reizen. Een groot deel van de passagiers vliegt nu dus door naar India...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 Eerste kerstdag 2023 staat in de top 3 van warmste eerste kerstdagen ooit gemeten. In de beeld was de maximum temperatuur 12,5 graden. In het Brabantse volkel werd het 13 graden. In de top 10 van warmste eerste kerstdagen staan nu vijf jaren uit deze eeuw. Het weer op veel plaats weer van regen. Vannacht trekken de buien weer weg en ligt de temperatuur rond de 8 graden. Morgen, tweede kerstdag, zon en wolken met een enkele bui en dan wordt het rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 Nadat wij weer twee nummers hebben laten horen. En de eerste is weer van Zandvoertse Makelei. Want uh, zij uh, schijnt een showcase bij uh, elkaar uh, weten te krijgen. Uh, voor elkaar gekregen te hebben bij Eurozoenlijk Noordenslag. Het zou zomaar kunnen. Uh, en het zou mij niks verbazen, want ze timmert stevig aan de weg. Onze dorpsgenoten Winnie Moore. En dit is Corner Ghost... Even stuck behind Bad. i'm just a core Zij dwingen, we moeten verdienen. Ze stellen me vragen, like, wat is de mening? We deden surferen, ik praat geen bediening. Ze zit op mijn huis voor die sexual heering. Happen in this en ze brengt niet van vriendinnen. Ik ben niet spijker, ik ben niet van denim Ze laten het lijken, waar moet ik beginnen? Happen in this ride en de roof is gone. Ik kan niet rusten, maar money moet lang. Ik was in de trenches, maar wil niet meer terug. En de weg naar dus succes die is heel erg lang. De drive is sweet, media is lijn Jij hebt geen pluck als je niet brengt. Ben in de club en hebben we We drinken die ton, maar nu ga ik dummy. Nu ga ik dik, dik, chubby. I'm gonna get this money. We moet terug hebben, ja, hebben hier geleden. Maar die laatste donje lang geleden. Ja. Uh, het zit in mijn meid, ik verwerk mijn problemen. Maakt me niet uit, wat ze nu claimen. Ik ga altijd uit van het extreme. Is right and the roof is gone. Ik was in de trenches, maar wil niet meer terug. En de weg naar weer 6, die is heel erg lang. bad bitch with me, die is lang. Je hebt geen pluk, als je niet brengt. Ik ben in de club en hebben we gespannen. We drinken die tom, maar nu ga ik dummy. Nu ga ik dik. Dick, chubby. I'm gonna get this money. Hoe moeilijk kan het zijn. Jullie zijn nog aan het spelen. Even lachen, even spijn aan de Nee, ik, pit, ik ben later daar, she hates it. I sit in haar hoofd met een facelift, kan je rusten toe, je fucking paid it. Koffer pendo, nu van Edison. Yeah, dat is je fout, die botter fucking gun. Let me kick my nigga back a honeybun. Ja, piek te snel net, aan poly man. Yeah, yeah, eh, eh. Piet flyer than nick. Yeah, eh. Piet ik? than nick. Ik zie het, ik wil het pak Ah, ik zie het, ik move het, ik cliff. Ik zie money, ik maak hier geen hey, reep Jij bent buiten, maar je maakt niet mee Ligt laag, lager dan de zee Eén callie wordt vanzelf twee Eén honeybam, maar wil er twee Niet alleen de lessen, die zijn fake Slaat zelden door de weeks Mijn onderrugt heel de week Ik zie het, ik wil ik het pakken Ik zie het, ik move ik leef Ik zie het, ik wil ik het pakken Ik zie het, ik move het. ik leef Who's is vijder dan het?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 Dat jij me meest Lucht het aan mij Ik ga zo hard kijken me shine Als je hier maar bij oh, maar ik zie jou ook hard shine Trots op jou en mij Misschien tot in aan de seizoen Hoe dan ook schiet is al tot naartoe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 De zonneschijn, yeah. Misschien tot in een ander seizoen Hoe dan ook schijnt de zon tot na het eind Strijd gevoerd naar onze laatste zon Gelukkig hebben we allebei Ik spijt van alle dingen die we deelden ik spijt van de erover ja, ja, je je weten dat ik kom Baby kan je weet het is al lang okay. het Ik snap dat jij het wilde ik Voel me kut, maar dat is geen probleem Je moet echt weten dat ik kom Uit elkaar, maar dit is echt oké, okay. echt oké okay. Ja, uit elkaar, maar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 Yes, dankjewel. Het is een Ja, zeker Dit was het uh, mm -hmm. eerste nummer van het laatste blokje. Uh, echt oké. Okay. En uh, dan hebben we er nog één. En dat is volgens mij ook een single uh, die ze hebben uitgebracht. Uh, volgens op jou. Ja, toch? Ja, yeah, die staat online. Die kan je vinden uh, op uh, alle streamingdiensten. En daar gaan we nu naar luisteren. Want dat is dus meteen de afsluiter van het live optreden van uh, de heren van Zevenhoog. Hoog. Als je op het scherm zit, ga lekker staan en dansen met ons. <laughs> ik dacht dat die audio-tunnel was. Goedje. Wauw. Oké. Ben je thuis? Oh. Stel ik erop. Ben je in de auto? Stel ik erop. Let's go.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 Ja, ja, ja, en ja Johan, zeg ze Ja, Verloren, verloren jongen aan de fles heb geen oog voor wie je was Rode ogen van de stress Van het en, en de drank. drank Ik was al up in de trash. Zat in mijn hoofd, niet in mijn hart Nu ben ik sober en relaxed Voel me sober echt op de lucht Verlicht me als een veer Lijkt me bij je lezen. man Tegen verkeer die twee dagen voor kerst Ik hou van jou mijn in de herfst. herst Beter met jou, mijn tijm, mijn Chester, ik ben het jij. Alles wat ik zeg voelt zo fout. Alles voelt zo fout. Nu kijkt even weg, ik vertrouw op mezelf. Hoe ik praat, hoe ik geloof. Ik gedraag, ik beloof. Hebben ogen gefocust. Wat leven, gefocust op jou? Jou, jou, jou, jou. Jou, jou, Iedereen een fijne feestdag. We gaan jou. Ik jou, jou, met kerst. En jou, en jou. Ja, oké je van zeven jaar geleden? Jij zat altijd op mijn Waar We wow. waren beide met een ander, maar die shit is nu voorbij. Baby girl, Baby girl. Listen. luister, God. Ik wil jou hier aan mijn als ik buk in de kitchen. Oké, okay. Want met jou is het een vaart. Je maakt me verlegen, ik jou ook. Ik kom je tegen in elke, elke droom. Want ik wakker naar jou, dat is wat ik koop. Dit is wij, dit is ons beloofd. Je maakt me verlegen, ik jou ook. Ik kom je tegen in elke droom. Want ik wakker naar jou, dat is wat ik koop. Ah. 7 oh. hoog, ja. Alles wat ik zeg voelt zo fout. Het op yeah, yeah. Je kijkt even weg. Ik vertrouw oh, ik op, op mezelf. Al, hoe, ik praat, hoe ik praat, hoe ik loop. Ik gedraag, ja, ik beloof. Ja, heb ja, mijn ogen gefocust. Ja, ja, alleen maar ja, gefocust ja, op jou. Ja, ja. 3, 2, 1, let's go. go. Ja, alleen maar gefocust op jou. Ja, ja, ja, ja, ja. ja.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 En dat is Lasset bij de buren uit Haarlem. En het nummer dat heet Selfland. Sometimes I ask myself, what the hell is wrong with me? Struggle through my daily routines The days make me sick I can't help but wonder why I push my colors aside Want to see the parts of my quirks, Use the love and the hurt It's not so bad To fall back and bite some dust And some The only thing Alles wat met kerst te maken hebt, vakkundig weer ergens een andere bestemming krijgt. Op tafels en links en rechts. Is dit uh, Self van Lasset? En het uh, bracht de tijd op, uh, wat is het, vier minuten voor half tien. En als je dit in de herhaling uh, ja. hoort, dan is dit uh, vier minuten voor half negen. Ja, want het is op maandagavond. Zo werkt dat. Uh. Uh, ja, ja, ja, want uh, we hebben maandagavond uh, dit verhaal nog een keer uitgezonden. Uh, oh, dan is het dan maar, dus dan heb je vrij.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 Hoe krijgen ze het voor elkaar? In ja, het dat, gaat dat, dat is ook soms zo snel met uh, dat ja. er weer nieuwe. Hou je dat raadjes? ook in de gaten? En ik stel die vraag ook aan, uh, aan John. Ja, maar uh, laat wel. ik hem eerst even aan, uh, aan Marco stellen. Hoe uh, hou je dat in de gaten? Of ja, niet? Qua, qua rages bedoel je? Ja, het, ook wel... in, in trends en dat soort ja, dingen. Het is wel lastig, want, want het kost al zoveel energie om, om <laughs> jezelf een beetje op orde te houden. <laughs> <Ja>. <laughs> met uh, alles, alles uh, qua planning. Hmm. Uh,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 hoog op de Instagrams uh, en dat kan op TikTok en YouTube hetzelfde zijn maar dan misschien met een uh, hoe is dat laag streep een laag streven. ja ja underscore noemen we uh, het met een mooi woord <laughs> underscore underscore yes. dus zevenhoog uh, hoog kan je ons vinden z-e-v-e-n-h-o-o-g op Instagram en ons Helpen. nieuw liedje maar Carrie is uh, sinds een week uh, online dus die kan je checken op streamingdiensten het is Carrie met dubbel r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 Playtime heet de nieuwe single van de heren. Nou, het is weer zover. Ik moet hem weer eens even laten horen. Hier is Veline met alleen part like you won't have it You tries to listen on but it comes up You try to push it away You want me to believe it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 is fact i fall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 Looking for your memories If you keep going round, you'll see the sky You got desire